Laat me toch met rust. In de lente, de zomer, de herfst en de winter. Weet jij me te vinden waarheen ik ook ga. In de lente, de zomer, de herfst en de winter. Weet jij me te vinden op zoek naar een meisje voor mij.